Twee uur Kees Groot met het NOS-journaal. EU-buitenlandcoördinator Ashton heeft opgetogen gereageerd... op de vrijlating van de Oekraïense oud-premier Timoshenko. Ashton noemde haar vrijlating een belangrijke stap voorwaarts... en zegt dat Oekraïne onder ogen moet zien... dat het eigen rechtssysteem soms oneerlijk is. Julia Timoshenko kwam gisteren vrij. Ze zat sinds 2011 een gevangenisstraf van zeven jaar uit... voor machtsmisbruik en corruptie. Verscheidene Europese leiders hadden herhaaldelijk gevraagd om haar vrijlating. Volgens hen was de veroordeling van Timoshenko een politieke afrekening. SP-leider Roemer vindt zijn collega Samson van de PvdA niet links. Hij uitte dat verwijt in het radioprogramma De Overnachting van BNN. Volgens Roemer is het beleid van het kabinet afbraakbeleid. Als je dat steunt, ben je niet links, zei hij. Roemer wees op de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de bijstand... Hij riep in herinnering dat Samson tijdens het vorige kabinet nog tegen die bezuinigingen was. Roemer riep de PvdA-leider op zich terug te, terug te trekken uit de politiek. In het Brabantse dorp Huibergen bij Rozendaal is afgelopen avond een zwaargewonde man gevonden. Hij lag op de oprit van zijn eigen woning. De politie gaat ervan uit dat de man slachtoffer is van een misdrijf. Het gebied rond de woning is afgezet voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de sluitingsceremonie, later vandaag van de Olympische Spelen in Sochi, wordt de Nederlandse vlag gedragen door Bob de Jong, de winnaar van het brons op de 10 kilometer. Dat maakte chef de mission Maurits Hendricks bekend. Bob de Jong was twee weken geleden nog teleurgesteld dat niet hij, maar Jorien Termors de vlaggedrager was bij de openingsceremonie. Het weer vannacht opklaringen met lichte vorst aan de grond. Morgen overdag droog met zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio, Radio 1. Thijs -N -N. De wereld van BNN. Goedenacht. Ik ga de komende 60 minuten met je naar Duitsland, naar Amerika, naar New York, naar de Filipijnen en naar Engeland. We gaan onderzoeken wat in het buitenland de drank- en de drugstrends zijn. Afgelopen week hoorde ik namelijk dat er al voor de derde keer... een dode is gevallen door het drankspelletje neck Nominations. Bij dat spel word je genomineerd om een groot glas drank... op de meest idiote manier in één keer leeg te drinken. De doden zijn niet allemaal door alcohol trouwens. Hoor. Het komt soms ook ja, door de gevaarlijke situatie bijvoorbeeld. Omdat het gebeurt dat drinken op de rand van een brug... en dan wordt er een halve liter wodka gehad. Tja, moet je hobby maar zijn... En het, uh, het laatste onderwerp dat ik uh, ook tot op de bodem ga uitzoeken... is hoe het zit met belasting in het buitenland. Want voor je het weet is het weer 31 maart. Maar misschien is dat in het buitenland helemaal geen belangrijke datum. Dat gaan we horen van Bertus Bouwman, die zit in Berlijn. Van Martijn Rosdorf, die zit in Brighton in Engeland. Van Lisette Pelikaan, die zit in Amerika, in New York. En van Ron Harms die zit op de Filipijnen. Weet eens maar eens even checken of ze allemaal wakker en present zijn. Te beginnen met Bertus Bouwman in Berlijn. Goeienacht. Goeienacht. Hey, je hebt een wijntje gedronken met de president van Duitsland, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Hoe heb je dat ja. van elkaar gekregen? Nou ja, hij uh, nodigde deze week alle buitenlandse journalisten uit op zijn uh, hmm? uh, Bellevue hier in Berlijn. Hmm? En uh, nou ja, dat is gewoon een uh, groot kasteel. Waar werd hij okay. uitgenodigd? Sorry, je viel even je wordt gecensureerd volgens mij ook door de president. <laughs> Waar werd <laughs> <bent> je uitgenodigd? <laughs> op, zijn, uh, op zijn kasteel, uh, Bellevue hier in ah. Berlijn. Uh, door, uh, het, hij had alle buitenlandse journalisten uitgenodigd. Ja, ja, ja dat begreep ik. En, en, en heb je hem nog een vraag mogen stellen? Uh, ja, ongeveer iedereen kwam voorbij. En, uh, uh, mijn vraag ging ook uh, de situatie in Oekraïne. En gaf hij daar een bevredigend antwoord op? Nou, kijk, weet je wat het is? De president hier in Duitsland die heeft een soort ceremoniële functie. Dus hij is een soort uh, koning Willem-Alexander, zoiets is hij. En hij is vroeger dominee geweest en dat merk je wel heel erg. Hij kan het heel mooi vertellen. Hij raakt ook heel veel gevoelige snaren bij mensen. Mm. En dat merk je ook wel hele mooie woorden, maar hij zegt eigenlijk niet zo heel veel. Okay. Joachim Gauk is, is, is het toch? Gauk, ja, met een, uh, een harde G. Ja, je zegt al, ceremoniële functie in, in Nederland, horen wij ook helemaal niet zoveel van. Hem. Bertus, blijf hangen. We gaan zo meteen met jou doorpraten over drank en drugs en over belasting... Yes, oké. Okay. Eerst naar Martijn Rosdorf in het schitterende Brighton in Engeland. nacht. Hele goede nacht, Hijs. ik zeg, wat schitterende Brighton, maar jullie hebben de natste winter ooit gemeten, hè? Hoe ziet uh, het straatbeeld eruit nu? Nou, vandaag was het echt fantastisch mooi weer. Ik moest echt oh. zelfs zonnebrand, zonnebrand op mijn kale schedel smeren. Zo mooi was het. Maar dat was wel voor het eerst in drie maanden ongeveer. Uh, het is wel grappig. Het weer is ongelooflijk belangrijk voor Engelsen trouwens. Je praat altijd over het weer hier. Is dus altijd Als je iemand tegenkomt hier in de lift in het appartementencomplex... dan zeggen ze... In Nederland zeg je dan van mooi weertje, maar in Engeland zeggen ze dan... Ja, uh, dat, dat hoge drukgebied boven de Ierse Zeeën, dat, uh, dat, die druk neemt toch wel aardig toe. En dan met die zuidwestelijke stromingen en de jetstream weet je, zo gaat dat echt. Dat is hogeschool over het weer. Oeh, hier zijn ze echt heel goed in het Engels. Maar in principe regent het gewoon altijd. Nou, niet in Brighton hè. Bij de meeste zondagen van het hele Verenigd Koninkrijk. Dat is uh, echt een heel groot voordeel van hier wonen. Maar jij neemt hier de trein of de auto en je rijdt tien minuten de stad uit. En dan zit je al meestal in, inderdaad in het vreselijk deprimerende Engelse grijze pleurisweer. Ja, dat klopt. Maar jij zit goed, Martijn. Ik zit goed. <laughs> Blijf hangen. Ga ik naar Lisette Pelikaan. Die zit in Amerika in New York. Ook goeienacht. Goeienacht. Hé, hey, jij gaat volgende week naar Washington. Ja. Wat ga je daar doen? Ik wil naar Washington DC hoor. Niet naar, de, niet naar de staat Washington. Daar vind ik natuurlijk ook een verschil tussen. Ja, ik ben journalist ook, dus ik uh, ga daar al een moment interview over... de decline van de Tea Party. En ik ben er nog oh, nooit geweest. Ja. Ik heb wel zin, want dan kan ik uh, eindelijk het Witte Huis eens van dichtbij gaan bekijken. Oh, ja, En die Tea Party, dat is die hele conservatieve partij, toch? Klopt, ja. Het is niet echt een partij, want het is eigenlijk gewoon... een, een beweging binnen de conservatieve uh, partij. Hmm. Maar die zijn wel, uh, echt, uh, houden wel heel erg van wapens en uh, geen belasting... en. Uh, Helemaal geen inmenging van de staat eigenlijk. Wat is de meest scherpe vraag die je ze gaat stellen? Um, nou ja, we moeten het een beetje rustig spelen, denk ik. We moeten niet veel op de kast jagen, maar uiteindelijk wil ik dan wel weten... of het inderdaad echt waar is dat, er, uh, dat, dat uh, hun aanhangen uh, steeds meer... Uh... Ja, afneemt dit moment. Oh, nou, dat is nog een redelijk scherpe vraag. Je gaat in ieder geval niet vragen wat ze van het weer vinden. Lisette, Lies, blijf vangen. Nee, van... dat ze niet. Wij vangen. We gaan yes. zo meteen praten met je over drank en drugs en over belasting. Maar eerst nog even als laatste checken of ook Ron Harms op de Filipijnen wakker is. Goedemiddag. Hallo. Je bent onze nieuwste aanwinst, dus je mag jezelf even heel kort voorstellen. Oké, okay, uh, ik ben Ron. Ron Harms, 24. En ik woon nu in Milla weer negen maanden. En je gaat even wat aan je telefoonlijn doen. Want dan kun je heel slecht verstaan. We praten dus zo meteen ook met jou verder. Maar eerst een plaatje van Björk. en it's oh so quiet. het land dat 66% van al zijn energie uit aardwarmte haalt. En ook het land dat telkens een stukje groter wordt. En dat komt door vulkanisme uit IJsland. Je hoort de Björk. Radio 1. BNN. BNN. De wereld van BNN. Neck nominations, daar gaan we het over hebben. Dat is de nieuwe trend onder jongeren. Even kort samengevat, je wordt genomineerd om een glas alcohol in één keer leeg te drinken. Daar een stunt bij te doen en het filmpje daarvan op internet te zetten. En ik heb een opname van een jongen die zichzelf heeft genomineerd. Dat is eigenlijk al niet de bedoeling. Maar de vraag is ook of hij zijn eigen opdracht überhaupt wel aankan. Je kan you may me niet uh, kennen, mijn naam is uh, Wig. Ik heb niet for voor... Um this neck neck nomination that things have been or people have been doing so i i'm gonna go ahead and uh n and nominate myself to do one really quickly i want to get a couple of my buddies after so uh i'm gonna do this uh do this challenge here and i got my beers so yeah i guess i guess i'll just get started and see you after maybe Nou, zo moet het geloof ik niet. Maar je kan het beter helemaal niet doen. Want drie mensen zijn intussen al overleden door het spelletje. Uh, Bertus Bouwman, jullie hebben geen neck nominations in Berlijn... maar wel genoeg drank en drugs, toch? Ja, nou, uh, uh, er zijn er wel een paar geweest, hoor. Maar ik heb begrepen, uh, ik heb eventjes wat gespeurd op internet... De Duitsers die um, hebben de gevaren al uh, goed gezien en die proberen het als we het al doen, gewoon vooral heel dit te doen. Dus niet echt op de hele gevaarlijke manier. Dus uh, de Duitsers gaan er weer eens heel verstandig mee om. Nou ja, is het een, dus het is nog helemaal niet misgegaan bij jullie? Nee, nee, uh, niks over gezien. Um, ze hebben het vooral over de gevaren over in, het, uh, in het buitenland, ik geloof Australië, hè, dat het daar gebeurd is. Daar komt het maar, vandaan ja, het ook? Zelf... Ja, precies, ja. Maar in Duitsland passen ze dus uh, heel goed op. Ja, en hey, coma hey, hey, zuipen bijvoorbeeld, dat is een andere trend, was dat? hè? Gaan jullie, hebben jullie dat ook ja. niet? Doen jullie dat ook verstandig? Uh, nee, nee, oh, nee, als het om zuipen gaat, uh, zijn de Duitsers <laughs> doen we uh, hartstikke hard mee. Coma zuipen of rauszuipen uh, <laughs> uh, heet dat hier. Maar uh, het komt op hetzelfde neer en het is gewoon zoveel mogelijk zuipen. En uh, ik. ik uh, uh, heb gezien dat er de afgelopen jaren steeds meer jongeren daardoor in, de, in het ziekenhuis zijn beland. Maar dat gaat om enkele tienduizenden. En op zo'n groot land vind ik dat eigenlijk best nog, uh, nog meevallen. Uh -huh. hebben, hebben jullie meer drank drankraages? Uh, nee, volgens. Ja, nee, niet echt volgens mij. Uh, niet dat ik weet. Uh -huh. hey, en, en, en, uh, en, en, en drugs dan? Wat, wat voor soort. Uh drugs worden, laten we even op Berlijn houden, wat voor soort drugs worden er voornamelijk in Berlijn gebruikt? Ja, eigenlijk alles wat je kan verzinnen wel. Um, uh, uh, wat, wat wel heel erg toeneemt is gewoon het wietgebruik. Het is hier verboden, maar uh, je hebt één park hier in, uh, in Berlijn, dat, je, dat is het uh, Gurley Park. Daar kun je echt geen uh, stap zetten uh, zonder dat er een, een, een uh, gimmige dealer je aanspreekt of je dat die uh, uit Amsterdam wil kopen. ja. Nou ja, je kunt wel voorstellen dat het alles behalve kwaliteit is. Ja. En ook zeker niet uit Amsterdam komt. <laughs> um, Waar komt het dan vandaan? Dat wat zeg je? Waar komt het dan vandaan? Ja, geen idee. Het is allemaal heel schimmig. Ik, uh, ik, ik probeer het ook maar niet. Maar het, alleen wiet of uh, uh, brengen ze ook andere spullen aan de man? Ja, er is van alles te krijgen hoor. Uh, wat in Berlijn natuurlijk heel populair is, is het uh, eindeloos dansen uh, uh, het hele weekend door. Dus je begint op vrijdag en... Uh, die komt op maandagochtend de disco uitrollen. Mm -hmm. Ja, dat lukt dat niet op uh, één pelletje. Dus we, daar hebben ze ook wel wat stimulerende middelen voor nodig. En ja, wat, wat, wat voor middelen zijn dat dan? Ja, ik, ik vrees dat ik iets te braaf ben uh, om daar heel uh, diep in te zitten. Maar ik heb natuurlijk uh, wel even in theorie wat onderzoek gedaan. En wat ik zie is dat een aantal uh, de hele harde drugs wel een, uh, uh, Afneemt de afgelopen twee jaar. Dat heb ik uh, in de rapporten gelezen. Maar uh, ja, gewoon een snuifje en wat speed. Uh, daar uh, komen veel mensen toch wel de, de nacht op door. Ja, maar dan kom je, maar dan kom je uh, uh, maandagochtend. Heb je dat hele weekend overleefd? En dan? Want dan heb je, dan heb je weer wat, wat uh, extra uppers nodig om weer aan het werk te kunnen, ook, lijkt me of niet? Ja, dat lijkt me ook, ja. Ik, ik ken iemand die gebruikt geen uh, alcohol en geen drugs... maar die gaat zo'n heel weekend uh, helemaal los op cafeïnepillen. Oh. Dat, uh, dat schijnt ook nog wel een aantal mensen hier te doen. Maar dat lijkt me niet heel gevaarlijk, toch? Dat is een soort nee, maar... re, re, samengeperste Red Bull. Ja, precies. En uh, uh, als voordeel dat je niet uh, wasted raakt van de drank. Want uh, ja, dan als je dat... Uh, Stadium helemaal bereikt hebt, dan uh, is het tijd om naar huis te keren, lijkt me. Ja, en, en, en gaan mensen dan ook extra los die hele weekenden juist omdat het verboden is? Die, die drugs? Ja, ik heb wel, wel het idee dat het hier veel meer een, een uh, rol speelt dan bijvoorbeeld in Nederland, waar het uh, gewoon vrij uh, te gebruiken is. Mensen zijn er wel wat meer uh, mee bezig en meer op gefocust. Ja, ja in Nederland is ook niet helemaal vrij te gebruiken, natuurlijk. Maar nee, niet, niet... maar in, in verhouding, uh, de, de softdrugs en zo, ja. veel meer mensen zijn er echt wel mee bezig. En uh, soms heb ik uh, echt het gevoel alsof je in Amsterdam rondloopt qua lucht, wat je allemaal uh, ruikt. Dan denk je, oh nou ja goed, dan zou hier ook prima een uh, koffietop om de hoek kunnen zitten, maar dat is toch gewoon de beurman, die staat er ook. Ja, okay. hey, want dat, dat park waar je het net over had, daar hebben jullie nog Nederlands advies over gekregen, toch? Ja, absoluut. Uh, uh, burgemeester van der Laan was hier uh, laatst met een hele grote delegatie ambtenaren uit Amsterdam. En de burgemeester van Berlijn heeft hem gevraagd, zo, ja, wat moet ik daar nou mee aan met uh, al die mensen die uh, lekker drugs willen gebruiken of gewoon uh, een jointje willen roken. En uh, nou ja, het antwoord laat je raden. Van der Laan zei, zet gewoon een koffieshop neer en uh, maak het wat makkelijker voor de mensen zodat de spanning er wat, uh, wat afgaat en... Uh, het lijkt erop dat er nu een proefproject gaat komen. Kijk, nou daar hoor we graag het vervolg van. Mooi Nederlands advies. Bertus Bouwman in Berlijn, dankjewel. Ik spreek zo meteen met je verder en dan gaan we het hebben over belasting. Oké. Okay. Ga ik uh, nu door naar Lizette Pelikaan. Zij uh, zit in New York en ze is journaliste. Hé, hey, Molly is bij jullie momenteel erg ja. populair. Wat is dat precies? Ja, dat, uh, dat klinkt misschien wat spannender dan het is, maar het is uh, hem in mijn vorm van een pilletje. Maar MDMA is toch een pilletje? Ja, maar het zijn toch van die kristallen, normaal, die je dan zo uh, op poeder moet uh, slaan. Ik ben nu de expert op dit gebied. Um, nee, maar Molly is dus een soort van net iets puurdere vorm uh, van ecstasy, eigenlijk. En daar gaat iedereen hier nu helemaal lijp op als in. Iedereen wordt er heel blij van. En We zijn aan het roepen dat dat echt allemaal veel beter is, omdat er veel minder. Um, rare stoffen in zitten en het veel minder vaak versneden is met andere alle... troepen oh ja. en En wie gebruiken dat? Wanneer wordt dat gebruikt? Uh, nou ja, je hebt, uh, ik woon in Brooklyn. Nou, daar heb je heel veel leegstaande oude warehouses en oude gebouwen. En uh, daar worden vaak in het weekend grote feesten in georganiseerd. Dat is allemaal lekker heel erg underground. Ja, en daar worden natuurlijk wel uh, een billetje bij gebruikt. Of, uh, Magic mushrooms zijn ook best wel populair uh, op dat soort feestjes. Dus uh, ja, daar gaat, uh, ja, daar is wel wat in omloop. Hey, en en uh, ik heb ook gehoord, jullie hebben ook iets van de Indianen, hè, wat heel populair is. Ja, dat, is, dat vond ik zelf wel echt uh, een bijzonder iets om te horen. Maar ayahuasca heet dat. Dat is hier heel erg populair. Of in ieder geval, ik hoor het steeds meer om me heen. En dat is dus inderdaad een drankje wat heel hallucinerend werkt. En steeds meer mensen organiseren feestjes thuis. Waarbij ze dan uh, een echte shamaan over laten komen uit zuid Amerika. Oh, die dat dan gaat brouwen voor iedereen. En uh, nou, dan uh, drink je dat en dan uh, beleef je een hele specie uh, avond. En dan iedereen met een verentooi op? Dat weet ik niet. Ik, ben, ik heb het zelf nog niet gedaan. Uh, en ik was even over het nadenken of ik dat wel wilde. Um, maar uh, ja, het is in ieder geval met muziek. En uh, die man die gaat dat dan helemaal spiritueel begeleiden. Want het is eigenlijk van oorsprong een medicijn. En, uh, je tegen? Je, daar aankomen... Sorry. Waar, waar was het een medicijn tegen dan? Tegen verveling? Nou ja, oh. Tegen alles in het leven. Okay. Tegen alles in het leven. Alle vragen die je hebt. Als je dit medicijn neemt, dan kom je tot inzichten die je eerder nog niet had. Dat is een beetje het idee. En ook alle nare dingen die je... Met je meedraag kan je dan kwijtraken, want je gaat er schijnbaar verschrikkelijk van overgeven. Oh. Maar zij zeggen dat is goed, want dan met alle zorgen en alle nare dingen die je met je meedraagt, die ben je dan verloren. Maar Lisette, dat is toch heel goor? Dan zit je met de heel groep met ja, de shaman met verentooi goed, in de kots. Ja, want het is schijnbaar zo. De shaman die neemt dan echt toch acht mensen mee die dan voor iedereen gaan zorgen. En die zijn eigenlijk gewoon heet het emmertjes neer aan het zetten, zodat iedereen kan kotsen. Over kotsen gesproken, neck nominations. Hebben jullie dat ook? Ja, ja, ja, absoluut. Uh, ik zie ze in ieder geval flink voorbij komen op uh, Facebook. En um, ik heb ook al vrienden hier die het hebben gedaan. Oh, echt wel. Tot nu toe is dat allemaal vrij beschaafd gebleven. En ik zag uh, dat er uh, pints uh, werden uh, geat. Maar uh, dat is volgens mij ook wat in eerste instantie de bedoeling was. In plaats van half fles van Maar wat voor pint? Uh, gewoon bier, gewoon met bier. Gewoon bier, ja. En dat deden ja, ze. Naar... dan. wel. De vrienden van mij nee, die dat hebben gedaan, die gaan er zich er stiekem wel een beetje voor. Ze zaten allemaal van ja, eigenlijk had ik dit misschien moeten doen en het is allemaal zo kinderachtig. En, uh, maar ja, toch wel posten, hè? Dus ja. mag je ook niet klagen. Hey, maar jij gaat ook wat spannend doen, want ik heb gehoord, jij gaat vanavond naar zo'n warehouse party. Ja, we staan hier voor op de lijst. Oh, je twijfelt nog ja, of ben je benieuwd. gaat. Nee, nee, nee. Ik twijfel niet of het gaat. Maar het is wel zo dat, omdat het allemaal heel erg underground is... dan hebben ze vaak geen vergunningen. Oh, dat het ineens wordt afgelast, zeg maar. Ja, dan staat het gewoon op de helft van de VCA2's politie binnen. En dan moet iedereen eruit en is gewoon muziek, uitlicht aan. En doei doei, dus Dus je dan met je molly. Ja, wat ga je vanavond proberen? Molly of Magic Mushrooms? Eh... Als ik dat moet kiezen, dan zou ik denk ik eerder Molly proberen. Nou, we gaan het... Uh... Als we je volgende week weer spreken, dan is het goed afgelopen. Ja. Ja, ja ik allebei ik niet. Laten we het wat afspreken. <laughs> allebei niet. Oh, dat vind ik ook saai. Ja, ik ben ook een beetje saai. Okay. <laughs> je zet ben ik. Heel, heel veel plezier op de Thanks. feest vanavond. Thanks. Uh, in New York zit zij in Amerika. Dan gaan we even proberen of... Uh... Ron intussen aan zijn uh, verbinding heeft uh, geschroefd... zodanig dat hij je goed hoort. is. Hij zit op Manila, op de Filipijnen. Hij is docent psychologie en logica aan de universiteit. Ben je daar? Ja. Nou, hallo? Ik, hallo. Hey, next nominations. Zou dat ook een, uh, een grote hit bij jullie kunnen zijn? Nee, totaal niet. Waarom niet? Um, er wordt hier geen drankje gedaan. Het is helemaal niet populair. Er wordt wel gedronken heel gevolgen, maar drankspelletjes niet. Nee, wordt hier gewoon niet. Gebotten. Zijn er dan andere dingen, misschien qua drugs populair? Uh, drugs, uh, ook niet zo heel erg. Je wordt wel heel veel gedronken en het is weer heel goed overal uh, algehele Ron, je verbinding is je verbinding is helaas te slecht, dus ik moet het hele gesprek helaas uh, helaas afronden. Ja, oké. Okay. me heel erg. Ga ik door okay. naar Martijn Rosdorf. In het Engelse Brighton. Hij is journalist en woont daar samen met zijn vrouw. De beste piloot van heel Engeland. Hey neck nominations zijn uitgevonden door Australiërs. had het net al even over. Dat lijkt me een gemiste kans voor de Engelsen, toch? Ja, zo. volgens mij zijn ze jaloers ja. op Australiërs. Dat ja. ze dat hebben uitgevonden. Ah, maar gelukkig hebben ze hier de eigen gekkigheid, uh, Thijs. Het is, uh, het is een uh, land waar ze wel van een slokje houden. Maar dat heb ik al vaker verteld in ja. dit programma. Ja, neck, neck nominations, is dat bij jullie ook groot? Ja, ja, ja, ja, ja, het is alweer een beetje uit. Uh, maar, want, want natuurlijk flikkert er dan inderdaad weer iemand van een muur uh, hartstikke dood en zo. Dus dat, gelukkig werkt dat dan nog wel als een waarschuwing. Mm -hmm. Maar uh, Waarom is dat nee, uh, bij, bij jullie zo groot, dat, dat, dat alcohol gebeuren? Dat is een goede vraag en waarop ik het antwoord echt niet weet... Um, het is denk ik cultuur, traditie, um, ik weet het niet. Ik sprak een keer een paar Finnen in Finland en die zei weet je, weet je waarom er zoveel zuipen is? Omdat het hier altijd donker is. Maar ja, dat geldt dan weer niet voor Engeland. Nee, ik weet het niet. Het is echt, het is wel zo. Ze staan heel hoog in alle lijsten wereldwijd qua alcoholgebruik per hoofd van de bevolking. En bijvoorbeeld onder scholieren is het ook echt een, een, groot, een groot probleem. Uh, het is zelfs zo... Ik, wil je echt een smerig verhaal horen? Want dat ga ik dan nu vertellen. Ja, graag. Ja? Oké. Okay. Um, er zijn tieners die drinken graag voordat ze naar school gaan. Uh, mm. Die zijn niet goed bij hun hoofd, maar vooruit. Uh, daar wordt dan op gecontroleerd. En de docenten die gaan dan aan hun adem ruiken. En als dan... Een kleine James of weet ik voor wie uh, uh, alcohol gedronken heeft. Dan wordt hij uh, naar huis gestuurd en moet hij de... verplicht naar een psycholoog en zo. Er wordt allemaal wel op ingegrepen. Er zijn allerlei mm -hmm. programma's voor. Wat hebben ze nou bedacht? Je kan ook, wodka kan je in je oogbollen druppelen. Dus gewoon in je, in je ooglid. Mm. En als je dat maar genoeg doet, genoeg sterke wodka, dan krijg je een soort roes. Maar dat is nog niet het smerige geval, want dat komt nu. Uh, want het is niet genoeg. In ieder geval het voordeel daarvan is dat de docent het niet ruikt. Want die wodka wordt opgenomen in je, door de slijmvlies in je ogen. heb je wel rode maar, ogen? Maar, ja, <laughs> ja, ik weet het. Ik heb het nog nooit geprobeerd, Thijs. Maar ik denk het wel. In ieder geval, een stapje verder. Je kan het ook gewoon in je anus spuiten. Met een injectiespuit. Zonder naald dan wel te verstaan. Lekker. Maar je spuit gewoon een paar borreltjes wodka's. In je reet, en dan neemt het slijmvlies van je dikke darm. Razendsnel op. En dan word je gewoon zo dronk als een tor. En je ruikt niks. Ik heb en, weleens, ik heb, nou, ik dan heb, ga je naar school en dan valt het niet op. Ik vind het een idioot. Het gebeurt echt, hè? Het is, ik verzin het niet. Ik heb het echt. Het staat hier in de kranten. Maar why? Wa, wa, ja, wat, wat is de lol eraan om in de klas dronken te zitten? Dat, wat? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het. Nee, nou ja, ik kan het je niet vertellen. Maar het is op, op de een of andere manier. Is misschien het onderwijs hier zo saai of slecht? Ik, ik, ik weet het niet. Ik kan er van alles verzinnen, maar ik heb, het, ik heb het antwoord niet. Maar het is wel zo dat gewoon jongeren... allerlei manieren zoeken om... Uh, dronken in de klas uh, te verschijnen. En als je dan uh, niet uit je mond mag ruiken naar drank... Ja, dan spuit je het maar in je kop. Ja. En dan op die manier dan kom je zat in de klas. Wat de vervolg... Dat iemand gewoon stom dronken is. En dat, is natuurlijk wel weer, dat valt zo'n docent dan wel weer op. Dus uiteindelijk is het zo stupide. Want ze vallen al alsnog door de mantel. Ik ruik niks, zegt die docent. En ik ruik niks. Ja, ik heb wel eens gehoord, ook in Nederland. dat ze uh, uh, dan niet met de spuit. maar dat ze een tampon met vodka in hun reet duwden. Oh. Dus dat. <laughs> zo tof. Zo topje mijn verhaal weer, Thijs. Heel goed. Nee, ja, nee, die had ik nog nooit gehoord. Ik las van de wodka in de kont en dat vond ik al, uh, vond ik al smerig genoeg. Ja, ik, uh, heb nog wel, ik heb nog wel wat anders qua trends. Trouwens dat ayahuasca uit New York... dat las ik van zon, afgelopen weekend in de Sunday Times... dat het een grote trend is in Londen. Dus dat heb je hier ook. Dat shamanen anders is, uh, in, Zoals je weet, in Engeland zijn ze niet zo progressief met drugs... en uh, wiet is uh, hartstikke illegaal hier. Sterker nog, als je daar twee keer mee gepakt bent... Dan krijg je een, um, een strafblad en dan mag je bijvoorbeeld niet meer naar Amerika vliegen of dat soort uh, dingen. Um, dus wat is er nu? Uh, dat zijn legal highs, legale, uh, legaal stoond worden. Ja. En dat doe je door spul te kopen, dat heet K2 of Mr. Nice Guy. En dat, is, um, dat wordt verkocht als potpourri. Als potpourri, dat is uh, zeg maar dat spul wat je op de wc zet in een mandje zodat het lekker geurt. Uh, althans, ze zeggen dat dat het is. Maar dat is dus chemische cannabis. Uh, en dat weet iedereen. En op het zakje staat... rook dit spul vooral niet. Dit spul is bedoeld om lekker te geuren en niet om te roken. Maar iedereen weet dat het wel bedoeld is om te roken. En dat doet men dan ook massaal. En het is hartstikke goedkoop. En je kan het overal kopen, zelfs bij de benzinepomp. Um, maar in veel sigarettenwinkels hebben ze het ook. Souvenirwinkels verkopen ze het ook. Drie pond kost het, vijf pond. Een beetje afhankelijk van het merk. En dat is wel 25 gram. Dus daar kan je een paar flinke joints van draaien en dat rook je op. Dan word je knetterstoot van. Het is veel en veel sterker dan, uh, dan wiet. En um, als bonus kun je dan een klaplon krijgen of een hartaanval of een epileptische aanval. En dat gebeurt ook regelmatig. Er zijn dan een paar doden bijgevallen. En um, dat is dus niet geboden. Het is volstrekt legaal. Heb je het zelf wel eens geprobeerd? Ik ben je gek, joh. Echt niet. Waarom zou ik dat nou doen? Ja, ik net, Of echte, echte potpourri. Mijn oma had het altijd staan. Ja, ik heb niet eens echt een pot drie op de wc. Ik steek nog gewoon een stokje wier ook aan. Nee ik, nee, ik ken ook geen mensen die het gedaan hebben, maar je leest het in de krant en ik zie wel uh, op het strand, je ruikt het ook wel. Het stinkt als een bunzing dat spul. Het is echt heel erg smerig, een soort chemische lucht die um, wel iets van wiet weg heeft, maar dan meer uh, richting verbrand matras dan echt uh, lekkere nederwiet, zou ik maar zeggen. Wie produceert en, dat eigenlijk dan? Nou, allerlei producenten uh, uit Amerika, uh, hier in Engeland, in Oost-Europa. Er We zijn wel, uh, vergis je niet hoor, al 20, 25 varianten uh, te koop. Sommige zijn heel duur, 25 pond. Sommige zijn 3 pond. Uh, maar het is gewoon, uh, omdat het gewoon legaal is, het is gewoon volstrekt legaal. Uh, je kan dat gewoon ook per postorder uh, bestellen uh, en lekker thuis laten bezorgen. Want cake... Maar het is natuurlijk crazy. Die, die, die, de wiet is illegaal hier en dit spul is ja. gewoon legaal. Wat nog veel heftiger is. K2. Ja. Of, of Mr. Mr. Nice Guy heet het. Ja, om er twee namen te noemen. Ja, ik wil het eigenlijk niet noemen, want, want ik wil mensen die op ideeën brengen. Maar ja, waarom zou je dat? Nou, je, zou echt... je bent echt gek als je dat spul gaat roken. Nee, bij deze als waarschuwing: neem het niet. Martijn ja. Rosdorf in Engeland, dankjewel. Ik spreek zo meteen met je verder. Dag. Je sluit naar Paolo Nutini, en die heeft uh, nieuwe schoenen. Walk up cold on Tuesday.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 I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so bright and oh, we shot our money a long time. Story strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. it's Zo so weer wearing mijn paar nieuwe shoes. De New Shoes van Paolo Nutini, En hij komt uit de grootste stad van Schotland. De stad waar ook de Simple Minds Amy McDonald en Frans Ferdinand vandaan komen. Namelijk Glasgow. Radio, Radio 1. Thijs Mouderink. BNN. De wereld van BNN. We gaan naar jo Najib Amali. Uh, die is namelijk heel creatief met de term belasting. Ik kom een keer thuis van school... ...met mijn rapport van de basisschool en er stond een drie op. Ik denk, daar snap mijn vader toch niks van. Ik zeg, pa, mijn rapport, kijk maar even. Mijn vader, hé, hey. drie is toch heel slecht? Ik zeg, nee, drie is niet heel slecht. Ja, toch wel? Ik zeg, nee, laat me even uitleggen hoe dat hier werkt met cijfers. Ik zeg, stel, u heeft een hele dag gewerkt en u heeft 100 gulden verdiend. De belasting komt, hoeveel houdt u van die 100 gulden over? 25, 3 procent, 18, 3, 25, 3, 38, 3 is 60 gulden. Ik zeg precies, pa, 60 gulden. U komt thuis, mama vraagt, en pa, wat heeft u verdiend? Wat zegt u dan? 100 gulden. Nee, wat ziet mama in uw hand? 60 gulden, ik zeg precies. Ik kreeg op school daar een 10. Oh, belasting, zeg ja, pa. Belasting. Over iets meer dan een maand, en dan moeten belastingaangiften weer opgestuurd zijn... in Nederland althans... In Duitsland heeft de overheid de afgelopen twee jaar de jackpot te pakken qua belastingen. Bertus Bouwman zit in Berlijn. Bertus, hoe zit dat precies? Nou, um, en die jackpot is nog lang niet uh, gevuld eigenlijk. Want het gaat nog wel veel meer opleveren. De Duitse Belastingdienst heeft een paar cd'tjes in handen gekregen. Met gegevens van alle belastingzondaars die uh, hun belasting aan het ontduiken zijn in Zwitserland Op geheime rekeningen. Mm -hmm. Maar... Want, want volgens mij heeft dit in Nederland ook gespeeld. Ik heb, ik, een tijd terug hoorde ik dat ook. Dat er inderdaad CD-ROM's waren met gegevens van zwartpaarders. Maar volgens mij is het hier in Nederland niet gekocht. Of we hebben er niks van gehoord. Maar bij Duitsland denk je toch land uh, van privacy bij uitstek. Dat verbaast me dan dat ze daar dat soort gegevens kopen. Ja klopt. En dat is juist ook helemaal de reden. Uh, Duitsers hebben echt massaal hun geld... In Zwitserland en Oostenrijk en Liechtenstein en Luxemburg en gestopt. En ze um, zitten nu allemaal een beetje te bibberen voor de belastinginspecteur die uh, ineens met zo'n cd in zijn hand staat te zwaaien. Want alles komt nu op straat. Uh, er zijn enorm bekende Duitsers die nu uh, met de billen bloot moeten. En uh, ja, als die al worden aangepakt, dan uh, is er gewoon. Uh, hij is ook aan de beurt, dus die melden zich massaal bij de politie om uh, zonde op te dichten. Ja, maar die mensen die ze te pak hebben genomen, die, die namen, uh, die komen, Er komen, zijn echt namen van die cd erom gehaald. Of zwaait hij er alleen maar mee? Maar heeft hij de CD nooit in de computer gestopt? Zeg maar, het is al <laughs> echt al gebruikt, toch? Die gegevens. Ja, ja, zeker, zeker. Er zijn, er zijn uh, gewoon een heel aantal die zijn echt via uh, die CD gepakt. En omdat die gepakt zijn worden heel veel mensen zenuwachtig... en die denken, nou laat ik mezelf maar aangeven... voordat de Belastingdienst me zelf pakt... want dan valt de straf nog veel hoger uit. Ja, ja, ja, ja. Zijn er bekende mensen ook opgepakt? Ja, hè? Ja. opgepakt, gepakt? Natuurlijk een heel aantal die vooral in Duitsland heel bekend zijn. Die uh, kennen we in, in Nederland niet zo... maar bijvoorbeeld de penningmeester van CDU... de, de, de Christelijke Democratische Partij, de partij van Merkel... Nou ah ja, dat, dat is, uh, zou een hele keurige man moeten zijn. Die had zijn geld op de Bahama. Huh. Um, dan een hele bekende feministe, Alice Schwarzen. Die, die, uh, die had ook een hoop in Zwitserland staan. Altijd uh, een grote mond over uh, en de maat nemen heel moralistisch bij andere mensen. Maar ze blijkt nu zelf dus ook uh, niet helemaal uh, zuiver op de graad. Maar de allerbekendste, en dat is um, Uli Heunus. En die kennen we in Duits, uh, Nederland uh, goed. Als voetballer. voetballer en als ja. uh, uh, voorzitter van uh, de Bayern München, de, de grote voetbalclub. Wa en, uh, ja, die. Waar had hij zijn geld? Uh, in Zwitserland. Uh, Heunes is een uh, fanatieke belegger. En hij had van zijn sponsor Abidas uh, een uh, flinke som geld gekregen om mee te beleggen. Mm -hmm. En uh, de winst daarvan die had hij in uh, Zwitserland staan, zonder dat te melden. Ja, dat gaat toch wel om een paar miljoen. Hey, en en wat, wat, wat, wat voor effect heeft dit nou? Behalve dat mensen dan allemaal tot, uh, tot inkeer komen en dat gaan aangeven. Verandert er ook wat aan het belastingsysteem? Nee, nog niet zo heel veel. Uh, één, het is leuk dat je het woord effect noemt. Want het feit dat al die mensen nu naar de politie rennen om uh, zonde op te biechten, dat wordt nu in Duitsland het Uli heunig effect genoemd. Oh. <laughs> um, maar... Uh, uh, ik zag een interview een paar weken geleden met een paar van die belastinginspecteurs. En die zeiden, ja, nu zijn de mensen eindelijk een beetje bang voor ons. Maar het feit dat ze met z'n allen zo massaal hebben gefraudeerd, dat toont aan dat, dat we al... Ook. Ik, ja, we worden, ze worden al jaren niet serieus genomen. En een van die belastinginspecteurs zei, ja, wij werken met een systeem uit de jaren 70... En uh, met uh, dat uh, krakke mittige zooitje moeten wij achter al die rijke mensen aan. Ja, of we op de fiets achter een Ferrari aan moeten. Maar hoe kan dat dan? Waarom, waarom, werk, waarom werken ze nog steeds met het systeem uit de jaren zeventig? Nou, één zou je kunnen zeggen... Duitsland is nou niet uh, de digitale uh, hemel op aarde. <lacht> ze lopen niet echt uh, voorop. Dat is één ding. Maar een ander ding, en dat is wat meer een gerucht, dat kan ik niet echt bewijzen is dat um, veel van die rijke mensen toch wel hele goede contacten hebben in de overheid... om uh, te voorkomen dat die belastinginspecteurs ook uh, handige middelen krijgen om goed onderzoek te doen. Ja, dus ze zorgen expres dat ze een beetje op halve kracht zijn eigenlijk. Ja, precies. Sorry, zo, maar... Sowieso, zo'n CD-ROM uit Zwitserland geeft ook al aan wat de staat is. Dat, dat <laughs> ja, zei je toch ook met een met memorystickje? Dat Duitsland heeft gezegd, nou, brand het maar even op een cd'tje, want anders kunnen wij het niet openen. Ja, nou, zo zou het heel goed gegaan kunnen zijn, ja, inderdaad. Hey, en verder is het belastingssysteem in Duitsland heel anders dan in, dan in Nederland. Gewoon voor de burger, zeg maar, als je aangifte moet doen. Nou, het is sowieso ingewikkelder. Er uh, hebben veel meer papierwerk. Uh, het is echt, uh, echt een tri. Een je houden heel erg van papier. Dat, dat is echt een, uh, gewoon een soort liefdeverhouding of liefde verhouding. Uh, in Nederland, of Nederlanders kunnen het allemaal lekker via internet doen. Nou, dat kan in Duitsland echt niet. Uh, het moet met allemaal papieren. Maar wat misschien nog wel de meest serieuze uh, maatregel is in Duitsland... is dat uh, staat ook belastingheft voor de kerk. Dus stel je voor, jij bent katholiek. Niet dat jij erin gelooft of dat je naar de kerk gaat. Maar je, je ouders of opa en oma waren katholiek. Je bent misschien gedoopt. Het, dan staat het in ieder geval in je paspoort dat je katholiek bent. En dan uh, komt de staat toch wel even een paar uh, procentjes uh, voor, voor de kerk bij jou ophalen. Kun je dat dan, oh, kun je dat dan ook uh, dan afzeggen? Want stel je bent niet meer praktiserend katholiek. Ja, dan moet je je uitschrijven. En dat oh, dat is kan. Dus, uh, uh, maar dat is dus ook weer een heel gedoe met papierwerk. Dus, uh, dat moet via Floppy. Ja. Dan moet je op een Floppy dat zetten en, en, en faxen, of wat? Nee, dat is veel te modern, joh. <laughs> Oké. Okay. Moet je veel belasting betalen trouwens, verder? Behalve als je gelovig bent, maar gewoon loonbelasting, is dat veel? Um, nee, dat is ongeveer wel vergelijkbaar met in Nederland. Dus ja, in heel veel landen is dat veel natuurlijk. Maar um, het, het is allemaal weer net iets anders geregeld. Maar ik denk dat onder de streep uiteindelijk dat het ongeveer gelijk is als in zo, Nederland. Zo, dan. Hebben jullie nog andere gekke belastingen die wij in Nederland niet hebben? Weet ik zo niet. Maar vooral die kerkbelasting, dat is echt ja. wel een ding... Ook omdat uh, eigenlijk iedereen die uh, moet dat be wel betalen. Want er zijn maar weinig mensen echt ingeschreven als atheïst. Hmm. Iedereen ja. is op een of andere manier wel gelovig uh, oh. of, of, zo, of zodanig ingeschreven. Dus als je atheïst bent, hoef je niet voor de atheïstische kerk te betalen? <lacht> nee, die bestaat. niet. Nee. <lacht> nee, dat klopt. Nou, dan moet die misschien opgericht worden. Dan kun je mooi geld binnenhalen. Bertus Bouwman in uh, Berlijn, dankjewel. Oké. Okay. Tot snel. Ga ik naar. Uh, Lisette Pelikaan, zij zit in uh, New York nog steeds, in Amerika. Hey, jij hoeft zelf geen belasting nee. te betalen in Amerika, heb ik begrepen. Maar het systeem daar, het belastingssysteem, is niet zo heel duidelijk, hè? Nee, ik vind het in ieder geval echt heel erg lastig. Uh, ik hoef het zelf volgens mij niet te betalen als in ieder geval... Ik werk natuurlijk voor een Nederlands bedrijf, dus ik betaal gewoon in Nederland. Mm -hmm. Hoop ik. Anders krijg ik misschien ineens nog een hele dikke rekening. Ja, zoek word. dat nog even uit. Um, ja, maar... Um, ja, het is um, echt nog vrij ouderwet, want je net ook al een beetje hoorde, geen floppies, geen cederommetjes, maar wel heel veel papierwerk. Dus het is niet zo dat je lekker zo'n overzichtje thuis gestuurd krijgt zoals wij in Nederland krijgen. Waar dan gewoon uh, staat van, uh, check even of, of dit klopt en stuur het dan weer terug. Je moet wel echt helemaal zelf invullen. En daardoor schieten ook echt de bedrijfjes die dat voor je kunnen doen. En die dan natuurlijk wel gelijk een uh, deel van je uh, tax return uh, vragen daarna. Ja, je schiet echt als paddenstoel uitgerond. He, heb, je, heb je collega's en vrienden mee zien worstelen met zo'n aangifte? Nou, het is nu uh, net zoals in Nederland, uh, moet het nu gaan gebeuren. Want 15 april is hier de datum. Oh ja. Dus uh, dat, dat nu langzaam begint de worry een beetje te komen. Maar ik, ik, moet, ik heb nog niet echt de, formulieren, de stapelsformulieren voorbij zien komen. Maar misschien dat dat de komende dagen nog wel. Uh, ineens hier op tafel ligt ook van mijn huidgenootje of zo. Ja, ja. Zijn de Amerikanen tevreden eigenlijk dan, met het belastingssysteem wat jullie hebben? Nee, ik uh, denk dat we allemaal wel mee hebben gekregen, zo wel weer een paar jaar geleden, maar dat oh, uh, is natuurlijk ontstaan door het Amerikaanse belastingssysteem. Mm -hmm. Omdat uh, ze, in principe werkt het al een beetje zoals in Nederland. Dus als je weinig verdient, betaal je veel minder belasting, verdien je heel veel, betaal je veel meer belasting. Maar mensen kunnen hier veel makkelijker geld soort van wegsluiten... door bijvoorbeeld te zeggen... oh, maar ik heb al mijn geld geïnvesteerd in aandelen op de beurs. Of ik heb al mijn geld geïnvesteerd in een trustfond. Fund. En dan uh, zeggen ze... oh ja, dan hoef je daar geen belasting over te betalen. En zo komen die, de rijke mensen... dus eigenlijk vrij makkelijk onder belasting betalen uit. En uh, er zijn dus ook voor de arme mensen... liggen die mogelijkheden er niet. Die kunnen natuurlijk niet makkelijker geld... Uh, allemaal even in de beurs investeren... Dus die uh, worden daardoor veel harder getroffen. Ja. En uh, daar is het natuurlijk uh, niet iedereen het mee eens. Nee, dus uh, de rijkere mensen hebben sluiproeders. Uh, Heeft Obama dat niet, uh, niet aangepakt, eigenlijk? Die wil dat wel heel graag aanpakken. Die wil dat heel graag aanpakken. Maar het is gewoon heel moeilijk, omdat de conservatieven. Uh, die staan dat gewoon niet toe. En die hebben toch op vele fronten nog wel een meerderheid. Uh, en dan krijg je natuurlijk het spelletje dat. Uh, uh, mensen die, uh, uh, of de politici als een campagne wordt uh, gefinancierd door iemand die uh, vrij belangrijk is uh, en veel geld heeft, dan zorgt hij natuurlijk dat daar geen maatregelen voor worden genomen, want die vinden dat niet fijn. Ja, ja, zo houdt het hele systeem dan in stand. Z zijn, er, zijn er ook... Want je zegt dat mensen kunnen dat legaal dan een beetje uh, wegsluizen. Uh, weg zo eigenlijk dat ze op een laag inkomen uit, uit, uh, op uitkomen. Maar zijn er ook grote schandalen rondom belastingen geweest? Ik heb een beetje zitten zoeken, maar ik kan het niet echt vinden. En het is sowieso, ik vind het belastingssysteem hier echt een dool. Um, en ba dan zie je dus wel schandalen voorbij komen waarin wordt gezegd... Oh, bepaalde... Uh, ...voor het conservatieve uh, organisaties konden dan geen uh, tax break krijgen of zo. En daar is dan heel veel schandaal mee, omdat het allemaal politiek uh, heel dramatisch zou zijn. Maar uh, ik kon niet echt direct iets vinden van... ...oh, er is belastinggeven mm. en dat is allemaal lekker in de zak verdwenen. Mm. En wel, Amerika is eigenlijk veel meer dan wij denken uh, een corrupt land. Ik weet wel voorbeelden van mensen die naar Amerika verhuisden... ...en vooral hun uh, meubels bijvoorbeeld... Uh, te verschepen. Ja. Uh, dat komt dan aan in de haven in een grote container en dan wordt gezegd: Oh, je spullen staan hier. Ja. Oh ja, daar moet je eigenlijk wel meer geld over betalen. Want ja, dat zijn deze belasting, deze belasting. Weet je natuurlijk allemaal niet wat dat is. Dat is Dat Geld in de zakken van die, van die mensen aan het stoppen. Oh ja. hey, maar, maar wat je zei, het, het, is een, het is een dolhof. Maar wat is er dan nog meer ingewikkeld behalve dat invullen van die belasting, van die loonbelasting? Ik betaal het er dus zelf niet, dus ik dacht, ik ga eens even kijken hoe dat dan precies werkt. Nou, daar ben ik gewoon niet echt heel erg ver in gegaan. <laughs> Al die dingen waar je op weg mag strepen, en dat is allemaal, allemaal nog veel lastiger dan in Nederland. Oké. Okay. Hey, ik heb nog eventjes over nagedacht, de Magic Mushrooms of de Mollies. Ik ga toch voor de Mollies. Oké. Okay. Dus als je me die kan nou, opsturen, dan, dan, dan heb ik... Ja, leuk. Ik ben binnenkort ja, trouwens in, uh, in New York. Nou, dan moet je zeker even laten weten waar je uitgangt. Begin april. Dan kan ik je meenemen weer een leuke warehouse party. Tof, ik stuur je een, uh, stuur je een appje. Doe even buiten de uitzending, want anders ja, lopen we uit. Want uh, Lieke, die je uh, moet ook zo ja, meteen weer om drie uur. En Martijn. Telegram toch? <laughs> yes. Dag, uh, Lisette. Maar maar ook nog naar Martijn Rosdorf, want die zit nog steeds in het uh, altijd regenachtige. Maar meestal ook toch wel in Brighton, eigenlijk altijd zonnige uh, Engeland. Uh, heb jij dit jaar al een belastingaangifte moeten invullen? Um, nou, dat, uh, ja, dat uh, doet wel iemand voor mij, ja. Nee, daar kan ik echt helemaal geen kruik van. Ik ben, het, uh, ik ben daar zo verschrikkelijk slecht in. Maar ik betaal in Nederland belasting. Want um, ik heb een eenmanszaakje en dat is in Nederland gevestigd. Dus ik betaal in Engeland geen belasting. Maar ik doe wel een nul aangifte. Oh. Oh, te tussendoor. Ik ben ook in april in New York, dus we moeten even buiten de uitzending. Misschien kunnen we even wat uh, afspreken. Of oh, in de WhatsApp groep, ja. Want WhatsApp doet ja. het weer, hè? WhatsApp lag eruit oh. in Nederland. Ja. Nou, ik zat net al op Telegram, maar goed, we komen er wel uit. Dat dacht er ook uit. Nee, maar ik, betaal, ik betaal dus geen belasting in Engeland. Ik doe wel een nul aangifte, dat is uh, verplicht. En, um, en, en dan doet in, in Nederland doet iemand voor mij dan, uh, dat allemaal invullen. Want ja. ik kan daar echt helemaal niks van. En, en hoe gaat het dan als je voor een Engels bedrijf werkt? Is dat makkelijk, aangifte ja. doen? Ja, ja, ja, mijn vrouw uh, die wel in Engeland belasting betaalt... die uh, zegt dat altijd dat dat heerlijk is. Als er niks verandert in je situatie... Dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Dat is, uh, nee, dat is geen, uh, geen gedoetje. Dat gaat allemaal prima. En dan, dan is het ook allemaal vooraf ingevuld. En alleen maar op oké okay ja. drukken. Ja, zoiets. Ja, ik geloof wel, dat gaat nog wel met papier. Je moet wel ergens je handtekening zetten, maar uh, uh, want Engeland is niet zo uh, digitaal nog. Komt wel. Maar uh, dat is, het stelt allemaal niks voor. Het is echt uh, buitengewoon eenvoudig. Okay. Dus uh, uh, het lijkt gewoon een beetje op Nederland, maar we dan wat minder geavanceerd in Nederland met je DigiD en zo, dat hebben ze hier allemaal niet. Het enige grote verschil met uh, Nederland is uh, de wegenbelasting. In Engeland betaal je bijna geen wegenbelasting. Ik uh, rijd een, uh, een Toyota in Nederland. Daar betaal ik iets van 1200 euro per jaar wegenbelasting voor. En in Engeland betaal ik daar 200 pond per jaar voor. Dus dat scheelt nogal. Hebben jullie ook geen tolwegen? Nee, zijn. nou ja, dat is wel. Maar laatst bij Manchester was een tol tolweg, maar heel, heel weinig. Je ziet het ook wel aan de weg. hoor. Als, je, als ik dan weer in Nederland rijd, denk ik... Oh, heerlijk, maar dan weet je wel weer waar Blast je al die wegenbelasting voor betaalt. Nederland is altijd klagen, maar het is wel fantastisch. Al dat asfalt, dat SOAP en fietspaden en weet ik wat. En hier dan kom je hier in Engeland over die hobbelie-bobbelie wegen. Nee, dus, dus dan weet je dat die wegenbelasting wel ergens heen gaat. Dat, ja, ja. Dat, dat weet je dan weer. Hey, en ik heb ook gehoord qua, qua winstbelasting en btw... zijn gro grote Engelse bedrijven heel creatief, hè? <laughs> ja, creatief. Ze betalen het niet. Um, uh, uh, ja, Engelse bedrijven. Dat is dus het mooie wat ze dan doen. Uh, wist je bijvoorbeeld dat IKEA een Nederlands bedrijf is? Um, nou, nee, ik ook niet, maar nee. sinds kort wel. Die hebben gewoon een hoofdkantoor in Amsterdam. Dat doen veel grote Engelse multinationals. Doen dat ook Amerikaanse bedrijven zoals Starbucks. En die, die betalen dan in Engeland dan de winst hevelen ze over naar Nederland. <coughs> en daar maken ze dan weer via allerlei constructies zoveel kosten dat ze geen belasting hoeven te betalen. En dat, is, dat leidt ook wel tot consumentenboycotten. Bijvoorbeeld Amazon, de, de grote uh, online boekverkoper. Die betalen ook geen belasting in Engeland. En uh, de, heel veel mensen die zijn nu bezig om uh, over te lopen naar andere uh, websites. <coughs> ik zelf trouwens ook. Hoor. Ik, vind het ook niet, ik vind het niet eerlijk. Vooral ook Starbucks, weet je. Die, maken, die verkopen heel veel kopjes koffie. En dan betalen ze geen belasting in het land zelf. Dus ze, ze, ze trekken, al het geld gaat via allerlei listige constructies naar de Kaimaneilanden. Dan ja. denk nou ja, dan haal ik wel ergens anders mijn koffie. Ja, dus Weet je wat trouwens echt de raarste belasting van Engeland is? Nou? De bedroom tax, dat is de slaapkamerbelasting. Als je in een, moet ik wel zeggen, als je in een sociale huurwoning woont. En je bent met meer dan twee mensen, of minder dan twee mensen, of twee mensen of minder. En je hebt twee slaapkamers, dan moet je daar belasting over betalen. Althans, je krijgt een korting op de huursubsidie. En dat is 14 procent, is dat. En als je bedenkt dat het een uitkering in Engeland... want als je in een sociale huurwoning woont, heb je vaak een uitkering. Mm -hmm. Die is 70 pond per week. Dus dan moet je 16 pond, heb ik even uitgerekend... aan um, inkomsten per week inleveren. Dat is gigantisch. Oh. En um, dat is ook best zielig voor mensen bijvoorbeeld met een gehandicapt kind... die um, op een extra slaapkamer moet slapen, los van zijn broertje. Want wie mag per jong kind... Uh, per twee jonge kinderen mag je maar één slaapkamer hebben. Dus die moeten samen op een slaapkamer. En als je dus meer kinderen hebt, of een gehandicapte kind... dan betaal je toch die bedroom tax. En dat betekent gewoon dat echt mensen hun huis uit moeten. Wordt echt... Er is van de week nog een rechtszaak geweest... van een vereniging van ouders van gehandicapte kinderen. Die dus vinden dat gehandicapte kinderen wel recht hebben... op hun eigen slaapkamer. En die rechtszaak is verloren, dus het, het regeringsbeleid... Dat uh, blijft gewoon is, in stand. Is maar kun je hem nog één keer uitleggen? Want ik snap het nog niet helemaal. Dus die bedroom tax is als je twee slaapkamers of minder hebt. In ja, een social... meer. Dus je woont in een huis met, uh, met, met een echtpaar, dan mag je één slaapkamer hebben. Woon je in een huis met een echtpaar en twee uh, jonge kinderen onder de 16, ja. dan mag je maar twee slaapkamers hebben. En heb je, je er meer? Dan... Heb je er meer, dan betaal je 14%, krijg je 14% boete op je huursubsidie. Dus dan moet je eigenlijk kleiner gaan wonen. Minder kamers, ja, sociale huurwoningen gaan wonen. maar kleine woningen zijn veel schaarser in Engeland. En die zijn dus duurder, want hè, de wet van vraag en aanbod, dus dan krijg je toch geen maximale huursubsidie. Dus dan moet uiteindelijk de Engelse staat meer huursubsidie betalen. Dus het ja. is een krankzinnig idee wat, het systeem en het werkt niet. Maar wat is het idee daarachter dan? Dus wel dat het mensen idee, passend gaan wonen of niet? Ja, Het idee is van mensen moeten maar dan kamers gaan verhuren zodat ze meer inkomsten krijgen en dat de Engelse oh, dat ook. overheid minder, minder geld aan uitkering moet betalen. Ja dat mag wel, maar heel veel plaatselijke gemeentes, dus die gaan autoriteiten, lokale autoriteiten gaan over die uitkering en die verbieden dus weer het verhuren van uh, kamers in um, de sociale uh, woningen. Dus dat mag helemaal niet. Ja, nee, dat, volgens mij is dat in Nederland ook verboden. Ja. Hey, ja, dat is echt een heel raar systeem. Zijn er, zijn er nog meer gekke belastingen in Engeland? Nee, ik vond deze wel heel raar. Nee, nee, ja, vast wel, maar ik weet ze niet. Accijns? Moeten jullie nog accijns over dingen betalen? Ja, maar het is gewoon eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Nederland. Dus uh, over alcohol en, uh, en, en tabak, daar zit een behoorlijk hoge uh, uh, accijns op. Op alcohol ook? Want dat weet... dat is heel, alcohol is toch heel goedkoop, maar dat komt niet door lage accijns dus? Nee, alcohol is gewoon een normale taxijs, net als in Nederland. Maar sigaretten zijn wel duur. Ik weet niet, ik rook zelf al een paar jaar niet meer. Maar een pakje sigaretten kost hier bijna een tientje, zeg maar, in euro's. Ik weet niet wat het in Nederland kost, tegenwoordig. Maar dat is volgens mij wel een stukje duurder dan in Nederland. Ik weet niet, 6, 7 euro? Ik heb ook geen idee. Ja. Wat heel goedkoop is van die potpourri. Ja, dus de legale uh, drugs waar je dood van kunt neervallen, ja. die, zijn, uh, die zijn heel goed. Maar daar ja, ga ik de naam niet van noemen, Martijn, want anders brengen we straks nog mensen op verkeerde ideeën. Laten we Martijn doen, Rosdorf, ja. in het Engelse Brighton. Dankjewel en tot snel weer. Ik spreek je snel weer, dag Thijs. Laatste plaatje voor vannacht in dit programma. Juanes, La Camisa Negra. Ja.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 Man, baby, te digo, con disimulo, que tengo la camisa. En...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 Juanes en La Camisa Negra. Het is bijna drie uur, oh, we zijn bijna aan het einde gekomen van de wereld van BNN. We waren in Duitsland, in de Filipijnen, in Engeland en in New York. En in, uh, op Curaçao, in Californië, in Macedonië en in Brazilië. We hadden het over belasting, over drank- en drugstrends, trends, energie en over... Uh, Stripclubs En uh, naast mij is al aangeschoven Lieke Veld. Zometeen voor het programma Lieke. Ja, en uh, je hebt het wel goed geregeld, hè? Je hebt gewoon nu al een gids in New York geregeld voor ja, jezelf. Ja, tof, hè? Lisette, die <laughs> gaat mij rondleiden. Ja. Dat is wel handig. Wanneer ga je daar naartoe? Uh, eind maart, ik geloof de 27e. Mooiste tijd. En dan een weekje. Rond yeah. Paas is dat, hè? Uh, ja, iets tevoren. Ja. Ja. In de lente is New York het allermooist. Maar dat zal Lisette hier daar allemaal achter. <laughs> ja, ja, ja. Wat ga jij zo meteen doen Ja, eigenlijk? ik heb eigenlijk heel veel vragen. Maar um, ja, dus ik ga het nog niet verklappen. Ik heb een heleboel uh, leuke onderwerpen. Oh, blijf, blijf luisteren zo meteen. Lieke vanaf drie uur. En uh, ik ben er volgende week weer met de wereld van de BNN. De wereld van BNN. BNN. BNN.